President Saleh maakte gisteren bekend... dat hij binnen een maand de macht overdraagt aan zijn vicepresident. De VS hoopt op een geweldloze, snelle overdracht van de macht... die recht aandoet aan de wensen van het volk. President Saleh stemt in met het vredesplan van de golfstaten... en ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen... hebben ingestemd met het plan. Het weer, het is een graad of negen. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 21 tot 26 graden... Wel later in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag wordt zonnig, droog en iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zaraida Groenhart. Welkom in het laatste uurtje Lust, waar we het nog steeds hebben... over vruchtbaarheid en hoe breed dat onderwerp kan gaan... Dat uh... Dat blijkt wel uit het gesprek dat ik eigenlijk aan het voeren was... voordat het nieuws er aankwam met Jeffrey. Jeffrey, jij hebt uh, uh, je zaad aan een lesbisch stel gedoneerd... zodat zij uh, een kindje konden krijgen. En je hebt me net verteld dat je dat een telefoontje had gekregen... waarin een van die meiden tegen jou zei, een meisje dat je al kende... van, goh, nou ja, wij willen heel graag kinderen... en we zagen je zo staan in de supermarkt. Ja. En ja, we wilden het gewoon aan jou vragen mogen wij jouw zaad hebben, zodat we een kind kunnen krijgen. Wat een bizar telefoontje is natuurlijk. Ja, bizar hè? <laughs> ook wel heel leuk en ook vlijend, toch? Ja, zeker, zeker. zeker. Wat zagen ze in jou? Eigenlijk, eigenlijk was de reden waarom ze mij ook wij, wij delen heel veel interesses. Oké. Okay. We zijn allebei super sportief En uh, ja, ze zeggen, ze zeg, uh, ik hoop dat, dan, dat ik dan ook gewoon een kind krijg... die met passie voor sport, die heel dynamisch is... En, uh, wow. Ja goed, oké. Okay. goed, goed dan... ik, heb natuurlijk, ik heb er heel goed over nagedacht. En ik vond het heel moeilijk. Want ja, ga je met mensen overleggen? Ga je er met mensen over praten? Wat, wat, wat ga je doen? Dus ik heb er wel met uh, een vriend van me en met mijn zus heb ik het erover gehad. En uh, die zij tegen je? Zo van, nou aan de ene kant ja, aan de andere kant nee. Maar en wat waren de argumenten doen? voor ja en wat waren dan argumenten voor nee? Wat, wat zeiden zij tegen je? Ja, de argumenten voor ja waren van... Uh, uh, uh, nou ja, goed, uh, het is natuurlijk wel uh, leuk om iemand op die manier te helpen. Ja. En uh, een argument was ook van, nou, je bent zelf 35, ik weet niet of je zelf ooit nog kinderen krijgt. Maar oh, ja. okay. uh, dan heb je toch nog een soort van iets achter de hand. En de argumenten voor nee waren dus van, ja, krijg je nog een relatie in de toekomst? Hoe ga je daarmee om? Uh, want als het kindje komt opzoeken, uh, wil je dat? Wil je dat wel? Wil je dat niet? Maar doordat we het eigenlijk een beetje onderling geregeld hebben, uh, kon je dat soort dingen natuurlijk wel. We hebben een contractje gemaakt en al dat soort dingen hebben we dat ingezet. En eigenlijk hebben we dat contractje precies gemaakt uh, op een manier waarop uh, uh, ja, iedereen tevreden is. Mag ik je wat vragen stellen over dat contractje? Ja? Staat daar bijvoorbeeld in... Um, dat jij het kind uh, gaat zien? Nou, wettelijk gezien is het volgens mij zo... en dat moet ik een beetje gokken, hoor... dat een kind vanaf 12 jaar mag een kind weten... Uh, wat, wat de afkomst is van, van, de, van de donor. Oké. Okay. Dus dan mag je zeggen van... nou, die, die komt uit dat land of uit dat land... of uh, hij heeft die en die huidkleur. Ja. En vanaf een jaar of 15, 16 mag uh, het kind, als uh, de donor toestemming geeft, mag het kind contact zoeken. Jeetje, wat ingewikkeld. En daar denken. ben ik wel mee akkoord gegaan. Dus, dus al met al, even kijken hoe het loopt. Want is het kindje al geboren inmiddels? Ja, het kind is nu, uh, eens kijken, uh, drie jaar. En, maar zie je, dat, heb je dat kind, zie je dat kind wel eens? Uh, ja, het... ze zijn er een keer langs geweest toen het nog uh, baby was. Ze zijn wel langs geweest. En ik ben zo ook één keer ik ben ze, uh, tegengekomen, ja, we wonen in dezelfde stad. Dus, uh, is het een jongetje of een meisje? Jeffrey, is het een jongetje of een meisje? Het is een jongetje. Het is een jongetje, oké, okay, maar dat is dus... Ik probeer me even te verplaatsen aan jou. Jij ja. hebt dus, en natuurlijk um, heb je in principe alleen maar je zaad niet. maar je hebt dus een zoon ergens lopen. Ben je niet los van dat in het contract staat dat het vanaf... Uh, zijn twaalfde en zijn zestiende een beetje gaat lopen. Ben je niet benieuwd gewoon? Ben je niet benieuwd of hij op jou lijkt? Ben je niet benieuwd of hij ja, karaktereigenschappen heeft? Ik, maar, ik, maar ik krijg wel foto's hoor. Ze sturen elk jaar of twee keer per jaar foto's en dan staat er uh, op de achterkant zijn naam zoveel jaar en uh, ja zij zei het wel verteld in, in hoeverre hij uh, in welke dingen hij op mij lijkt oh, wow. en uh, ja en, ben jij, en toevallig, ben jij, toevallig oh. heb ik twee weken geleden nog gebeld. En uh, toen zei ik van, nou weet je wat, ik kom binnenkort even een keertje langs. Maar ben jij dan oom Jeffrey? Of hoe heet jij dan in dat gezin? <laughs> of gewoon Jeffrey? Nou, dit gaat eigenlijk de eerste keer worden dat ik uh, zeg maar hem ga zien. Yeah, terwijl hij yeah. ook echt uh, leuke zinnen kan maken. Ja, ja, want met drie kunnen kinderen al, uh, al redelijk praten. Ben je daar nerveus over? Ben je daar nerveus voor, voor die ontmoeting? Nee, niet, niet echt. Want zij zijn zo relaxed ermee. En ik eigenlijk ook. En ik moet je eerlijk zeggen. Je, je, ik heb, je hebt er zoveel over nagedacht. En er en en en zoveel mee bezig geweest. Dat, je, dat ik misschien ook wel een beetje dat gevoel een beetje geblokkeerd heb. Van, uh, uh, wat, wat vanaf het begin heel duidelijk is geweest. Is van, hé hey, luister. Uh, we krijgen jouw zaak. Maar het is onze zaak. Ja ja, ja, ja, ja. Mag ik je vragen, Jeffrey? Ja. Um, je gaat binnenkort je zoon even moeten. Ongetwijfeld hebben we een volgende show, een nieuw onderwerp. Maar bel mij toch even terug, of zo. Als je wil, hoor. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd hoe dat dan was voor jou. Denk daar maar even over na. Sorry? Denk er even over na of je mij uh, terug kan en wil bellen. In de, in de, uh, nadat je dat hebt meegemaakt. Maar ik ben echt vreselijk... Of mail me. Naar lust Ook al gaat het niet, uh, ook als het niet het thema van de show, ja. mail me, want ik ben ja, gewoon ontzettend benieuwd hoe dat is. Ja, straks ik, ga, ik ga het je zeker vertellen en dan kan ik je ook wat meer vertellen, want ik vind het onder, over de radio nu zo, vind ik toch ongemakkelijk. Vooral omdat dit best wel iets is wat we, wat we eigenlijk anoniem willen houden. En, uh, dan moet je het even mailen naar mij. Dat vind ik wel leuk om gewoon nog even te weten hoe dat afloopt. Nou, dat ga ik zeker doen. Nou, dat ga ik zeker doen. Top. Yes. Oké, okay, nou Jeff, dank voor je verhaal. Is goed. Fijn uh, succes nog met je programma. En uh, tot horens. Ja, zeker. Tot, uh, tot mailens. Wat een okay. mooi verhaal. Dat komt allemaal voorbij. Dat vind ik zo leuk aan zo'n show. Hè. Je brengt zo'n onderwerp. Pasen, we gaan het hebben over vruchtbaarheid. Nou, je, je plant wat telefoontjes in. Maar je weet natuurlijk nooit wat voor soort verhalen er langskomen. Want dat is het met live radio. Ja, dat kan van alles zijn. En dan komt er toch weer even zo'n verhaal. En dan krijg je toch weer even stiekem zo'n kijkje in iemands leven. Dat is eigenlijk precies waarom je radio maakt, omdat het gewoon super mooi en bijzonder is. Ik hoop dat het ook leuk was voor de luisteraars die misschien iets traditioneler zijn en dat het een beetje raar vinden, maar dat je dat dan ook een keer zo'n verhaal, zo'n dicht bij je bed verhaal dan op die manier binnenkrijgt, binnenkrijgt een beetje raar tekst meekrijgt. Goed, ehm um, ik heb uh, nog meer Nederlands talent klaarstaan. Jovanka met haar nummer Everything. En na Jovanka wil ik nog één keer over naar mijn vrienden in Boys Bar. Kijken wat zij uh, nog meer te vertellen hebben over ons onderwerp van de nacht. Maar eerst Jovanka. En ja, terwijl ik mezelf hier een heerlijk kopje thee inschenk... Minty Maracle, mijn absolute favoriet... weet ik dat ze aan de andere kant van Hilversum in Boyd's Bar... alles behalve theetjes schenken. Namelijk wijntjes en biertjes. En misschien wordt er wel stiekem gerookt, want dat mag natuurlijk niet. En dat gebeurt ook niet. Daarbinnen, in de Boyd's Bar. Uh, maar er wordt wel veel gepraat. En uh, ik wil nog een keer terug naar Celeste, Olaf, Rosanne, Chris en Bo om de laatste puntjes op de iets te zetten over het onderwerp vruchtbaarheid. Maar wil jij kinderen? Want voor jou nee, wordt het allemaal nee, lastiger. Nee, ik wil dat niet. Ik heb geen zin in al die constructies. Heb je wel eens over nagedacht? Van zo, heb je die wens wel een keer gehad en het uitgezocht? Hmm, ja, ja nee, ik heb de wens wel gehad. Maar bij mij hield het een beetje op toen, toen ik zag dat... Uh, dat heel veel hetero's in mijn omgeving, dat het ook best nog wel lastig is om een relatie te handhaven en een kind op te voeden. Mijn broer ging scheiden en mijn neefje was toen één. En toen dacht ik van, ja, als het daar al gewoon zo ingewikkeld is, hoe moet ik dat dan gaan doen met, ja. met mijn vrienden potten stellen en la la la la ik weet niet. Maar mis je het niet dan, aangezien je wel die wens hebt gehad? heb je nooit Ik vind iets kinderen superleuk. Ik ben echt dol op kinderen, ik vind het echt superleuk. Maar ik, ik, heb niets, ik heb niet iets van, nou, dan ga ik heel erg moeilijke constructies bedenken... om dat voor elkaar te krijgen. Nee, maar... ik, er zijn kinderen al die, die er al zijn en die ook aandacht nodig hebben. Ik vind het leuk ja. om met mijn neefs af en toe te doen... of vrienden en vriendinnen die kindjes hebben. Ja, dan is dat er toch? Ja, ben ik niet iemand die straks opa of oma wordt... of dat soort geneugten heeft. Maar... De vriend van mij zei laatst ja... maar dan heb je nooit je eigen familie op de wereld kunnen zetten. Maar ik, vind, ik denk dat kinderen opvoeden echt verschrikkelijk lastig is. En dat kinderen krijgen ook een soort van ego-ding is... Ja, om, zeg je ja, tegen moeder. Hè? Ja, maar, ja, maar jij wil graag een kind. Dus dan, of jullie samen. Maar in wat voor, Ik heb altijd zoiets heel. In wat voor wereld zet je je kind neer en bla bla bla. En ik denk dat ik gewoon niet zo'n goede opvoeding zou zijn. Dat is denk, wel leuk hoor. Ik, ik, vind het echt, ik vind het echt leuk. Ik merk wel van. Ik... Ik vind, ik vind het oké okay dat ik geen kinderen krijg, maar soms ben ik wel jaloers op leeftijdsgenoten. Dat ik denk van, oh ja, jullie zijn nu gewoon echt lol aan het hebben ja. over veters strikken en uh, een zwemles gaan en zo. Uh, het, het, het houdt het leven ook wel overzichtelijk. En hoe ingewikkeld opvoeden het mij ook lijkt, het, het houdt ook gewoon dingen heel erg down to earth. En dat vind ik wel... Maar een vriendin van mij die wilde nooit uh, kinderen. Die is uh, 30 nu. Uh, totdat haar opa twee weken geleden overleed. En ze stond daar bij, bij die kist. En met al die familie eromheen. En toen zei die oma ook, zonder opa en mij waren jullie allemaal niet geweest. Er was hier niemand rondom deze kist. Jezus. En toen zei ze, oh dat vond ik zo heftig om dat te horen. Ja. En ze, als ik ja. geen kinderen krijg, lig ik alleen in die kist zonder dat er iemand omheen staat. Ze ja. zeiden, ik wil nu kinderen. Ja. <lacht> ik ga er toch maar over nadenken. Oh ja? Dus dat dat zon, zo'n twist kan zijn, vond ik ja. ook wel uh, intrigerend. Ik zie er nog niet zo snel kinderen krijgen, maar goed. Breekt de dag, tik een eitje. <lacht> <lacht> Ja. ja, god, vruchtbaarheid. Het is goed dat het er is. Vruchtbaarheid, goed dat het er is. Dat is mijn tegel van deze week. Ik hang hem op. Met die ja. schone wijsheid... Uh, hebben we in elk geval een einde gemaakt... aan de Boys Bar gesprekken van deze week. Ik vond het echt fantastisch, dat verhaal wat Celeste vertelde... over die vriendin van haar die in één keer een soort openbaring kreeg... Toen uh, haar opa dus uh, werd begraven. Ik denk, nou, daar draai ik dan toch thematisch een liedje voor haar. Van Paul Simon, The Afterlife. Mooi verhaal was dat, zeg.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 You got to fill out a form first, and then you wait the line. You got to fill out a form first, and then you wait the line.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 Hij schrijft voor 3 voor 12 de jaapspunk. En hij heeft ook nog een eigen website, broervanroos.nl. En elke week vragen we hem om zijn gedachten te laten gaan over het onderwerp van de nacht. Vruchtbaarheid, mag ik een warm applaus voor Tim en zijn column over Pasen. Oproep aan alle vrouwen. Al een kleine 2000 jaar vieren christenen rond deze tijd van het jaar hun belangrijkste feest, Pasen. Zij herdenken dat verhaal over die man die opstond uit de dood. U kent het wel. Wij, de gewone mannen, denken met Pasen echter aan iets heel anders. Wij denken ordinair aan jullie, dames. Wij denken aan jullie en jullie eitjes. Jullie vrouwen die als paashazen je eitjes verstopt hebben. En wij mannen, wij willen die eitjes vinden. Wij willen jagen en schieten, zoeken en vinden, planten en voortplanten. En wanneer we jullie eitjes gevonden hebben, laat ons ze dan bevruchten. Wij willen neuken, om het zo maar te zeggen. Het weer is ernaar, jullie korte rokjes laten weinig aan de verbeelding over... en de geur van oestrogeen laat ons zaad smeken hun missie te vervullen. Dus dames, ken jullie plichten tijdens deze Pasen. Stel uw eieren beschikbaar en laat ons jullie akkers bezaaien. Waar de christenen dit weekend herdenken hoe hun held worstelde aan zijn kruis... laat ons daar worstelen met die van jullie. Dames, ik vraag u gehoor te geven aan deze oproep. Pak je vent, je vriend, een vriend of iemand anders van het andere geslacht en laat hen jullie kruisen bestuiven. Alvast bedankt. Is het getting better? Or do je feel the same? Got someone to blame Ik kan me nog herinneren dat toen deze show begon... dat ik te gast was bij uh, Harm Edens. Bij een programma dat On Air heette. Dat was de zomer... Uh, nou ja, vervanging niet helemaal. Maar de zomervervanging van de wereld draait door. En uh, toen zei Harm tegen mij de introductie was... Rijden, je doet spuiten en slikken. En een programma dat heet Spuiten en Slikken op Reis. En nu ga je ook nog een lust doen. Een programma alleen maar over seks. Over seks. Over seks. En toen zei ik: Lieve Edens. Ik vind het fantastisch dat je dat vraagt. Ik moet je dan altijd even erbij zeggen. Maar uh, seks, liefde en relaties gaat een stuk breder dan jij nu doet voorkomen. En als ik dan nu weer de luisteraarsvraag van deze week heb, dan denk ik: Ja. En dan voel ik me zo bevoorrecht dat ik hier in de zaterdagnachten tussen 1 en 4 mag voorlezen de luisteraarsvraag aan Wil. Want alles wat ik hier voorbij wil komen... daar leer ik dus zelf superveel van. En ik denk dat dit mailtje heel herkenbaar is... voor heel veel luisteraars. Wil, goeienacht. Goeienacht. Wil, ik heb er weer eentje. Ja? Ik pak haar even bij. Ze heet Kimberly. Mm -hmm. Hoi Wil en Lust. Ik ben al drie jaar samen met mijn vriend... En sinds twee jaar wonen wij ook samen in een huis. En ik zie hem nog altijd heel graag. Van onze Belgische buren dit. Ik ja, zie hem heel graag. Ja, ja. He? Uh, maar toch heb ik een probleem. Want ik ben graag bij ons en bij hem. En we amuseren ons altijd. Maar als het, op het, als het op fysieke aanrakingen komt. En daarmee bedoel ik uh, strelen, tongs, maar ook seks. Dan heb ik het soms moeilijk. Ik ben heel gevoelig en kan er dan niet tegen dat hij mij aanraakt. Hij tongzoent graag, maar ik vind dit niet echt aangenaam. In het begin van onze relatie was dit anders, maar dit is hard... maar de lust is hard geminderd. Leuk taaltje, hè? Zo ook de seks. Ik neem bijna geen initiatief als het gaat om seks. Hij moet het telkens doen. Waarom ik geen initiatief neem is omdat ik me eigenlijk fysiek... niet meer aangetrokken tot hem voel. Terwijl ik hem wel heel graag zie. En in Belgisch betekent dat ik hou wel heel veel van hem. In Nederlands betekent dat natuurlijk... Um, is dit normaal en wat kan ik eraan doen? Wil, ja. wauw. Ja, wow. Wat een ja, dilemma. Het nou ja, even terugkomend op jouw uh, uh, uh, opmerking van het programma gaat echt niet alleen over seks. Nou dat blijkt dus ook, want uh, dit is echt niet alleen een, uh, een seksueel probleem. Uh, dit is een een, een relatieprobleem, want uh, ze heeft ook moeite met de intimiteit. En daarbij komt dat ze het gevoel heeft dat ze zich niet fysiek meer aangetrokken voelt tot hem. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel erg jammer. Hè? Want het is wel uh, belangrijk dat je toch wel een fysieke klik hebt met elkaar. Uh, waardoor je, uh, als je bij elkaar bent, uh, ook intimiteit kunt doen, eventueel ook seks. Ja. Want zelfs het, het strelen, het tongzoenen, uh, dat, dat is al lastig uh, voor haar. Hè? Ze zegt ook, ik ben heel gevoelig. En, niet eens tegen dat hij me aanraakt. Dus nee, maar ik, ik ja. las dit ook. Maar ik las dit. En ik dacht... ik moest eigenlijk meteen denken aan... toch iets met vervelende gebeurtenissen in het verleden. Moest ik eigenlijk meteen aan denken. Ja, dat kan ja, daarom, dus, Maar ja, dat geldt voor alle vragen die, die, uh, die je krijgt. Van, het is altijd maar even ja, kort ingaan op, op uh, een korte vraag. En de achtergrond weet je natuurlijk nooit helemaal. Nee, totdat en, maar, iemand bij jou binnenloopt uh, natuurlijk. Uh, ja, precies. En daarom vraag ik daar als mensen bij mij komen ook wel uh, naar. Dan ga ik niet in alleen op een korte vraag. Maar dan zit er een uitgebreide intake aan vast, waarin je ook ingaat op eerdere ervaringen. En, uh, dus je zou het hier bij haar uh, Zou je daaraan kunnen denken Maar ook uh, van ja Ze zegt van in het begin van de relatie ging dat wel Maar het is een stuk achteruit gegaan mm -hmm. nou, Hoe is dat bij andere vriendjes geweest eh, Hoe beleeft ze haar eigen lichaam nou, dat zijn allemaal vragen die door mijn hoofd gaan van, um, ja, waar heeft dit allemaal mee te maken? En ik denk wel dat dit een fors relatieprobleem is, want ja, dit, uh, dit is iets wat de relatie wel enorm uh, remt. En, en ook je seksualiteit. Ja. Dus ik ben ook benieuwd naar zijn beleving, wat die vriend daarvan vindt. Ik kan me voorstellen dat hij dat niet zo leuk vindt. Ja. En, um, dus ja. Welke stappen moet zij zetten om in elk geval, uh, nou ja, de koe bij de horens te vatten? Ja. Nou ja, de koe bij de horens vatten. Dus in ieder geval met hem hierover praten. Van, het kan me voorstellen dat ze zich er een beetje voor schaamt en het heel vervelend vindt. Waardoor ze het ook niet bespreekt met haar vriend. Maar dat is het eerste wat je moet doen. Je moet aangeven van nou, lieve ja, schat, ik hou nog heel veel van je. Maar ik merk dat ik daar gewoon wat meer moeite mee heb. En dan kun je samen eens op zoek naar van ja, waar heeft dat mee te maken? En als je merkt dat dat bijvoorbeeld te maken heeft met dingen uit het verleden. Uh, of dingen die niks met hem te maken hebben, ja, dan, dan zou ik zeggen, nou ga daar eens mee uh, naar een hulpverlener of naar een relatietherapeut of naar een seksuoloog of naar een psycholoog. En, maar praat er eens met iemand over die, uh, ja, die daar wat meer verstand van heeft. Ja, ze vraagt, uh, laatste zin in het uh, mailtje, is het normaal? Komt uh -huh. het veel voor, denk ik, dat ik aan jou vragen wil? Komt dit. Ja, ja, dit komt wel veel voor. Ja, normaal heb ik nooit zoveel mensen. Nee, wat is, nou, wat is normaal en dat? Nou, is voor de een normaal, voor de ander niet. Maar uh, mensen vragen het heel vaak aan mij, van is dit nou normaal? En dan bedoelen ze eigenlijk van... Uh, ben ja, ik de enige? Het, ja, precies. En uh, dat, dat is er zeker. En uh, hè, er zijn veel meer mensen, en, en vrouwen ook die naarmate een relatie vordert wat meer moeite hebben met fysiek contact. En uh, stel dat er inderdaad nare dingen in haar verleden gebeurd zijn. Of uh, uh, nou ja, dingen die ervoor zorgen dat ze wat geremd is. En ze denkt misschien negatief over zichzelf. Dat weet ik allemaal niet. Nou, dan is het zeker niet raar. Dan zou het heel raar zijn als je juist wel heel prettig kon vrijen. Dus uh, in die zin is het, uh, is het zeker niet raar. En uh, uh, komt het veel vaker vorm. En uh, haar vraag is ook, wat kan ik hier aan doen? Eh, nou, dus allereerst bespreken met, uh, met haar vriend. En kijken van, nou, wat zit hierachter? Waar heeft dit mee te maken? En dan de volgende stap zetten is, uh, is naar een hulpverlener. Ja, ik zeg altijd, dat doe je met je auto ook. Als daar wat aan mankeert, dan probeer je het ook eerst zelf op te lossen. En als dat niet lukt, dan ga je ook naar de garage. Dus zo moet je dat hier ook een beetje zien. Dus uh, dat is helemaal niet erg. Dat doe je met je auto, maar dat doe je dus ook met je vagina? Bam. Ja, of met je relatie. Ja. He, dus uh, je zoekt gewoon hulp als je ja. het zelf nog even niet meer weet. Ja. Dat is helemaal niet erg. Nee, juist ja, hartstikke goed. Wil, je bent mijn heldin. Ik bel je volgende week weer. Dank je wel. Ja, helemaal goed. Tot volgende week. Tot volgende Doei. week. I'm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 Van de Soldiers. Over naar de man die misschien wel de leukste baan in Hilversum heeft. De man die de hele dag betaald op zoek mag naar de liefde. Ik heb het natuurlijk over Joris. Want elke week gaat hij op pad op zoek naar... Uh, nou ja, ik zei het al hè. De liefde. En hij komt altijd met een prachtig verhaal thuis. En zo ook deze week. Joris en de liefde.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 Ja, het klinkt echt een beetje zo, ja, ongeloofwaardig, maar het is echt zo. Oh, dat Was ook eigenlijk, vanaf het moment dat ik hem ontmoet, lach ik eigenlijk iedere dag gewoon. Daarvoor was ik nog wel eens cranky hoor. Moet ik wel heel, Ja, dat ja, kon best wel vervelend zijn. Je ja. ja. ben je helemaal kwijt? Ja. ja, ik ben wel in ieder geval heel gelukkig. Dat is wel fijn. Ja. Joris en de liefde, wat een zoet verhaal, hè? maar dat mag er ook zijn. Heerlijk, ik herken het wel hoor. Ik ben zelf ook in die zoete fase van de liefde. Oh, dat het allemaal. Kan niet op, kan niet stuk. Fantastisch. Yeah. Uh, uh. Precies. Goed, uh, over die zoete fase gesproken. Um, de liefdesplaat. Ben je nou ook in die zoete fase of ben je juist niet daar? Of um, heb je het net uitgemaakt en wil je daar iets over vertellen? Elke situatie die maar iets met de liefde te maken heeft en waar een goede plaat bij past. Bel me. 0800-1121. En misschien draai ik jouw liefdesplaat. Moet wel, het moet wel een lekker verhaal zijn. Lekker goed of lekker slecht. Maar het moet een lekker verhaal zijn. De liefdesplaat. Dus ik wil hem horen van jou. 0800-1121. John Allen. Het meest bezongen onderwerp van de muziek liefde en uh, dit uh, deze de komende vijf minuten dat, dat zijn denk ik de meest liefdevolle vijf minuten van deze show lust jan willem zeg goeienacht. jan willem goeienacht. jij gaat uh, jij bent verantwoordelijk voor de meest liefdevolle vijf minuutjes van lust oh wat een eer, ja, wat een eer. zet het ook iets van druk op je ja, nee, ja, ik zit er meteen op mijn cv ook. Ja, moet je doen, moet je doen, moet je doen. Hé, hey, jij belde voor de liefdesplaat, Jan Willem. Hartstikke ja. leuk. Ja, nee, ik uh, bel voor een liedje. Ik zal de titel nog niet verklappen, maar ik had een tijdje geleden een vriendinnetje. En wij hadden vanaf punt 1 van de relatie, of eigenlijk nog voordat de relatie begon... ...begon, hadden wij één strijdpunt. En dat strijdpunt was een Nederlandse band, of twee Nederlandse cabaretjes. Ik weet niet hoe je het wil omschrijven. Okay. Ik zal de titel nog niet prijsgeven. En zij was zo dol op die artiesten, terwijl ik het maar... Ja, Achterlijke imbicine Ja, nou ja. Denk achterlijke popvond met, met, met stomme teksten. En ik kon er ook dat gevoel van liefde niet echt in herkennen in, in de muziek. He, dus, uh, dus daar hadden wij altijd een, een leuke strijd over. Dus je kon er een beetje grappig over maken. Daar kibbelden jullie en, over, zoals ja, we dat zo moeten ja, zeggen. ja. Ja, een beetje kibbelen over, uh, over A en uh, de Munnik, Want oh. ik kan het ook wel, <laughs> zeg, wel zeggen nu um, heb Je het wel een prijs gegeven, ja. Act ja, maar, maar het was echt een, een soort van spanning. En um, uiteindelijk uh, bij de eerste echte date dat het, hè, dat het echt wat werd, dat het echt wat aan het worden was, hebben we gewoon afgesproken. Nou ja, we gaan het niet over uh, picknicken hebben. Want dat was een onderwerp waar we het nooit over eens konden worden. Misschien herken je het dat vrouwen dat heel leuk vinden en mannen eigenlijk nooit. En nee, niet direct, en, Acta, maar... en de munnik en okay. En de munnik, daar moeten we het ook niet meer over hebben. En uh, toen heb ik haar voor haar verjaardag ooit nog twee kaartjes voor Agda en de Munnik gegeven, ben ik daar met haar mee naartoe gegaan als een soort van ultieme opoffering. En dat was gewoon, uh, nou ja, toen was het gewoon prima. Wat het raakt. Als een soort Jezus aan het kruis offerde je op. Ja, ik ja. denk, ik blijf een beetje een thema. Ik blijf een beetje de baas weer. Ja, hè? Ja. En, uh, maar uiteindelijk, dat, dat, daar gaat liefde natuurlijk ook over. Over ja, dat, je, ja. dat je dingen doet die je anders niet zou doen. omdat het een groter doel dient. Wauw. Ja, ja, wow. ja, ja, fantastisch. Één... Weet je, want je hebt nu de band genoemd, maar nog geen nummer. Maar mag ik een suggestie doen? Dat is helemaal, gaat tegen de regels van de liefdesplaat in. Uh -huh, uh -huh. Maar je noemt net twee dingen waar jullie het eigenlijk nooit echt over eens werden. Picknicken en Acta en de Munnik. En Acta en de Munnik hebben natuurlijk een liedje. En dat gaat over het Vondelpark. En dat slaat dan weer een beetje op de picknick. Oh, ik ken het nummer niet, maar het lijkt me geweldig als je dat voor me draait. Ga ik dan speciaal voor jou, Jan Willem, draaien. Doe de groeten aan je ongetwijfeld fantastische vriendin. En dank voor het bellen. Hey, fijne nacht te rijden. Deze is, deze is voor jou, Jan Willem. Een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 hij heeft van ver genomen foto's waarop staat wat ze met wie, waar heeft gedaan? Hoe ook het Vondelpark van Hij vraagt het hij wil het weten. Hoe rookt het Vondelpark van Een meisje zit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 Had je er aan gedacht, hoe rook het Vondelpark vannacht? Hoe rook het Vondelpark vannacht? Hoe rook het Vondelpark vannacht, Luc? Nou, ik denk de alcohol, vermoed ik zo. <lacht> ja. Ja? ja, nee, maar er is toch vocht in het Vondelpark? Ja, geknokt, hè? Is. Ja, en nu is, uh, hebben ze de politie uh, hebben ze neergezet. Dat is sfeervol. Ja, toch? is toch jammer, toch? Want ja. dan, uh, bedoel, mensen gaan allemaal zitten om een leuke zomeravond te hebben en, uh, in april. En dan staat er allemaal politie om je heen en zo. Dat is helemaal niet leuk meer. Een soort communistisch Rusland-achtig gebeuren. Ja, ja precies. en dan uh, in je achtertuin. Ja, nou ja, in je Vondelpark. In, in, ja, ik vind dat ook nee, is... een beetje als mensen in... Je, mag ik dat zeggen? Ik kom dus niet uit Amsterdam. En als ik mensen dan in, in een park zie zitten met een handdoekje en zo... En soms zie je mensen dan heel... oh jeetje, je gaat al helemaal... Ik zie je gezicht vertrekken. Nou ja, nee, maar, zeg maar, dan gaan mensen gaan al bij de eerste zonnestraal al meteen in het park liggen. Op een handdoekje. En dan denk je van, ja, maar een beetje relaxed. Dus Oké, okay, park. Lucky, waar kom jij vandaan? Twente. Ja, in Twente, vermoed ik, is iets meer ruimte. Ja, klopt. En... Uh, ik, ik ben ook niet uh, geboren en geteugd in Amsterdam... maar ik woon er wel al een tijdje. En de meeste mensen hebben gewoon geen tuin of zelfs geen balkon. Dus dat, dat spaart zich op door zo'n hele winter heen. Mm -hmm. Ik wou dat we iets van een zielig muziekje hadden nu. <laughs> iets van een viool om dat aan te zetten. Yeah. Maar um, kijk, daar kijk, dat bouwt zich op. Daar yeah. kijk je naar uit. En op het moment dat die eerste zonnestraal zich laat zien... dan ben je blij, want... <laughs> het moest een zielige viool zijn. Oh, sorry. <laughs> Niet een soort communistische viool. Ga verder. Maar dan ben je gewoon blij dat de zon schijnt. En dan, en, dan, en dan ga je dus nooit op je handdoekje. Maar ik snap je wel hoor. Ik snap ja. Je wel. ja, nee, maar, maar het is overmacht. Maar het is wel jammer dat het dan was geknokt. Ja, dat en, is. Dat vind ik stom. Luc, jij mm -hmm. komt zo vers van de pers binnen. Mm -hmm. Wat hebben de volgende onderwerpen met elkaar te maken? De strijd tussen boxers en slips. Dat is er één. ja. Chinese kruiden, dat is er twee. Uh -huh. Grapefruitsap, dat zijn er... Nou, drie. drie. Yeah. En na de seks een handstand doen. Wat die, met de... Wat die vier met elkaar te maken hebben? Ja. Pff. Het zijn allemaal... Paas gebruiken? Nee. Oh. <laughs> het zijn allemaal vruchtbaarheidsfabels. Oh. Want ik heb het vannacht in lust gehad over vruchtbaarheid. Mm -hmm. En um, ik denk nog heel even goed afsluiten. We hebben allemaal dingen gehoord. Van wat kan je doen? Wat, wat heeft de rock en roll voor invloed op je vruchtbaarheid? Ja. Uh, we hebben een leuk verhaal gehad van een, van een jongen die zijn zaad doneerde aan een stel. vriendinnen. Ja. En dus nu een soort van een zoon heeft. Het is wel echt een zoon. Ja. Mm. En toen dacht ik misschien nog even de fabels op een rijtje. Een Waardoor... handstand na de seks? Hè? Ja, vrouwen denken dat als je. Nee, niet vrouwen. Sommige vrouwen denken. Mm -hmm. dat als je na de seks een handstand doet of op je hoofd gaat staan. dat, yeah. dat, dat het zaad sneller. Nee, dat zou wel een beetje raar. Als dat zo zou baarmoeder. zijn. Dat zou het heel raar zijn. Dat is alles, alles gewoon uit zichzelf gaat. Maar je moet er wel even een handstandje eraf doen. Dat nee, zou wel een beetje raar zijn. Maar dat zou dan bevorderlijk zijn. Dat ja, ja, ja, ja. Maar dat is dus niet zo. En grapefruitsap is ook niet dat je daar extra uh, vruchtbaar van wordt. Nee. Um, de meeste Chinese kruiden, want zo worden ze wel gepromoot um, voor vruchtbaarheid, die werken niet. En het maakt ook niet uit of je boxers draagt of een slip. Nee. Wat draag jij? En boxers. Boxers. Ja. Dan ben je sowieso ook. Cool. Ja, dat kan, kan nooit mis eigenlijk. Nee, hè? gewoon ruimte. Ja, ja. En, <laughs> Goed. Lucky. Ja. Hey, stiltes op de radio mogen niet, hè? moet ja, wil even van me weten? Ja, ik, uh, ik, uh, ik wil wat dingen over vruchtbaarheid, maar ik moet even goed inschatten bij jou. Want, oh, je uh, over, we kunnen best even over kinderen, wil over kinderen praten? Ja, ik wil over kinderen kletsen. Ja. Jij hebt een hartstikke leuke vriendin. Ja. Jullie hebben best wel een stabiele relatie. Ja. Um, hebben jullie het babygesprek wel eens? Ja. Regelbaar. Ja? Ja, hoor. Want hoe jong zijn jullie allebei? Ik ben 28 en zij is 27. Oké, okay, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En dus, wat, wat is dan de toon van het babygesprek? Nou, ik, wel, ik, ik denk dat we ooit één keer een beetje zo... Uh, uh, dat, we, dat we een beetje geïrriteerd waren of zo. Eén keer een geïrriteerd gesprekje. Van, uh, dat, je, dat je het eigenlijk niet over wil hebben. Maar daarna hebben we als, als we het over hebben... Dan zijn we niet zo vaak hoor. Bijna vrijwel nooit. Maar dan... Uh, ja, gewoon, ik wil wel graag kinderen ooit. En zij ook ooit... En ook niet, uh, niet als we... Ik denk, ik denk niet als we 35 zijn dat we dat, dat, dat, dat allebei een beetje te laat vinden. Dus uh, nou ja, dan, ja, het is ook niet zo gek toch als je 28 bent, vind nee, ik nee, zelf. Nee, ik ben ook 28 en ja. het is natuurlijk een soort, een soort biologisch mijnenveld is het constant in mijn hoofd. <laughs> Tik tak. Ja, precies. Maar jullie hebben allebei een vrij drukke carrière. Jij werkt uh, onder andere de zaterdagnacht. Dat kan dan straks niet meer, toch? Of wel? Dat weet ik niet, hoor. Dat vind ik wel. Maar dat is nu. Dat, dat, daar, daar hebben we nog niet echt over gehad. Al denk ik, vermoed ik zo dat uh, uh, uh, dat je dan, dat ik dan wel wat minder ga... Ik werk nu zes dagen in de week, hè? Ja, dat bedoel Dus ik. Uh, dat wordt dan wel, uh, wordt wel lastig dan. Ja. Heb je dat er voor over? Want dat is dat eeuwige dilemma. Dat is ja. waarom mensen later kinderen nemen. Ja. Nee, dat zou ik wel voor over hebben, denk ik. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja dit, want dan moet je denk ik. ik je moet dat ook maar een keer op een gegeven moment maar gaan beslissen, denk ik. En ik denk dat carrière uiteindelijk uh, uh, toch minder belangrijk is dan uh, niet, niet per se de kinderen, maar gewoon wat je zelf graag wil. Mis, je wil je eigen carrière toch ook? Ja, zeker. Maar dat kan toch daarnaast. Dat houdt er niet meteen op. Ja, nee, ja, ik... Dat denk ik altijd. Want je hoort van mensen die dan, die dan per se geen kinderen willen. Die zeggen nou altijd van ja, omdat dan je, je, je leven houdt dan op. Of zo. Maar dat kan, ik kan me niet voorstellen dat je leven dan ophoudt. Maar heb je vrienden met kinderen? Uh... Nee, niet echt zo'n vrienden. Wel wat, wel wat goede kennissen. En ook mijn buren. Ik woon in een, in een, in een nieuwbouwbuurtje. In een oude wijk. Maar daar wonen dus alleen maar jonge mensen. En, uh, en nou, dat is echt, joh. Wij, bij ons wordt er een boel grapefruits gegeten in de buurt. Dat is echt. En iedereen doet de handstand, hè? Want het, het gaat achter elkaar door. De, mijn buren rechts hebben net een kindje gekregen. Ja. En links. En daarnaast ook. En daarnaast is zwanger. En daarnaast is ook weer zwanger. Het gaat achter elkaar door. Maar ik denk dat. Uh, dat uh, uh, mijn vriendin en ik de enige zijn die geen kinderen hebben bijna. Ja. En, en komt dan die soort die druk? Nee. Hebben jullie het gesprek nu vaak? Want je zegt, nou ja, vrijwel nooit. Maar als er dan zo baby's als soort paddenstoelen uit de grond schieten, ja. her en der. We hebben, we hebben het gesprek wel een beetje... Eh, het gesprek, zeg maar, dat we allebei wel kinderen willen, hebben we wel een beetje gehad. Ja, ja, ja, en, ja. Maar nu is het meer... Uh, en dat we, het is ook wel van, dat de komende, het komende twee jaar nog niet, zeg maar. Dat weten we ook allebei wel. Maar dat, dat, dan, dat we dan zo'n beetje wel een keer aan kinderen een kinderen denken. Of, zo. Dus, dat, dus dan zijn we een beetje het gesprek voorbij, eigenlijk. Ja, okay. Dus dat we meer gaan hebben. Ik snap ja. dat wel. Ja. Maar ik moet toch even reageren, want jij zegt... Uh, je snapt niet dat mensen dan... Ja, je leven is over. Maar het ma heeft ermee te maken, Luke, dat jij het kind niet draagt en baart. Ja. Dat maakt gewoon ja, uit, Het is voor mij zo. wel heel erg easy, natuurlijk. Ja, dat ook. is gewoon... Jij doet gewoon eigenlijk je dingetje... Ja. En dan, en dan als, als het allemaal lukt, lukt het. Maar voor zo'n vrouw die gaat door een soort, soort hormonen hormone tsunami hel. <laughs> ja. um, dan moet je het kind baren. Dan is het ook nog maar de vraag of je lichaam ooit terugkeert. Ja. <laughs> um, en vervolgens, kijk, als ik het alleen maar heb over borstvoeding. Zo'n show om van 4 tot 7 in de nacht, dat ken dan niet. Hè? Nee, maar ik heb ook uh, uh, wel eens met, uh, uh, met Sofie. Uh, Sophie, Hilbrand. Ja. Sofie. En die, die had toen ook net, had net haar kindje gekregen. En deze deed ze hartstikke goed. Toen dacht ik, Go, dat, is, dat, deed, dat doe je goed. Die, ja. die, die, die regelen alles daaromheen. Zonder dat ze het, dat uh, met, met gemak zucht deed. Zo, vond ik, hartstikke knap. Ja. ja, dat is ook mijn ideaal uh, over een paar jaar. Ja. Om zoveel doekers op de bank te hebben. Dat ik dat ook zo kan regelen. <lacht> ja. Daar wil ik naartoe. Lucky, waar ja. ga je ja. het straks over hebben in jouw woordjes? Uh, nou ja, rietjes? het is paasen. Uh, een zalig paas. En, uh, en dan kun je het Wat eigenlijk je? natuurlijk maar over één ding hebben. Arie Boomsma. We gaan een uur lang praten over Arie Boomsma. Yes! Ja. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Ja, omdat ah, yes! Dat... Precies. Maar hoezo? Nou ja, paasen, uh, Arie Boomsma. Okay. Moet ik nog meer zeggen? 0801121, <laughs> als je mening hebt over Arie Boomsma. 0801121. Arie Boomsma. Wekt hij dit? Op lange jongen. Nee. <laughs> Arie, ik hoop dat je luistert. Het is jouw uur schat. Het is jouw Radio 1. <laughs> Dan ga je. Radio 1, 1, 1 Lust. E -N -N.